De dorpsbewoners, die zich vorig jaar fel verzetten tegen gedwongen landonteigening en corruptie, mogen een eigen bestuur kiezen. Uit eerste telefonische berichten aan persbureaus blijkt dat de stembusgang rustig verloopt. Wukan overleefde vorig najaar een beleg van politie en ordentroepen nadat de bewoners corrupte bestuurders het dorp uit hadden gejaagd. De communistische partij houdt de verkiezingen in Wukan scherp in de gaten.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 Dan is er nog verkeersinformatie. De A28 tussen Groningen en Zwolle is in beide richtingen dicht... vanwege een ongeval met een vrachtwagen. De weg is naar verwachting pas om twee uur vanmiddag weer vrij. Tot zover.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 Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready, four, eight, eight. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week... met de welluidende titel Radio Reis Streeks Gewijs.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 Hartje, zoals we dat misschien kunnen noemen, carnaval... toen babytje Hester op 25 februari 1968 ter wereld kwam in Den Bosch. Als dochter van een beeldend kunstenaar... werd de liefde voor kunst en cultuur haar met de paplepel ingegoten... Zo doorliep het VWO, behaalde haar MTS-diploma goud- en Zilversmede en ronde vervolgens met succes de studies kunstgeschiedenis en museologie af... aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte voor diverse organisaties voordat zij haar draai vond aan de Zaanse Schans. Deze maand viert zij haar tienjarig jubileum als conservator... en hoofdcollectie van het Zaans Museum en het Verkade Paviljoen. Het Nachtvluchtenteam viert heel graag een feestje... en dus vooral heel graag, samen met Hester Wandel. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Hoe was dat om vanochtend te wekker te horen gaan en te weten... nou, ik ga over mezelf en mijn vak praten op Radio 1. Ja, bijzonder. Ik lag natuurlijk al wel een paar keer wakker. Maar uh, ja, ik vond het heel spannend. Wat dacht je toen je wakker was? Uh, zal ik het redden? Zal er niks onderweg zijn? En wat bedoel je met onderweg? Nou, files of zo... Nou, toch een uur of... Nou, Hoe laat zat je in de auto? Vijf uur? Uh, ja, vijf uur. Is dat nauwelijks te verwachten? Nee, dat is waar. Nee, Wegwerkzaamheden. Je maakt je toch altijd zorgen of je wel op tijd in de studio bent. Maar ik was er te vroeg. Nou, mooi op tijd, zou ik willen zeggen. Dat is voor ons als programmamakers ook prettig. Want dan weten we gewoon zeker dat onze gast er is. En dan kan co-pilot Barbara Albert je met alle egaars ontvangen. Nou, en dat is gelukt. Ja, tot op heden wel, hè? Ja, nee, dat ja. doet ze fantastisch. Ja. Wat, wat zou je gedaan hebben? Welke oplossing zou je gezocht hebben... Wanneer je niet op tijd was gekomen? Nou, de telefoon gepakt en gehoopt dat jullie een plaatje zouden draaien. En uh, ja, ik denk wel dat ik uh, op tijd zou zijn. Of nee, uiteindelijk zou zijn gekomen. Maar uh, dan hoopte ik dat jullie het eigenlijk creatief zouden oplossen. Ja, zijn we goed in. Wij zouden jou namelijk geprobeerd hebben te bereiken op je 06-nummer. En dan bijvoorbeeld het eerste deel van het interview gewoon via de telefoon doen. Ik weet niet, heb je hands-free? Want dat stamt ja, wel. Ja, belangrijk, ja dat hè? wel. Ja, maar het precies. kraakt altijd vreselijk. Ja, het is ook niet fijn voor een luisteraar om daar lang naar te luisteren, vind ik tenminste. Ja. Dus we proberen eens daar zo min mogelijk me lastig te vallen. En dan hadden we hier gewoon deze kant op geloodst. en wellicht nog een plaatje gedraaid. Ja. Maar je zit er. Ja. Omschrijf jezelf eens. Want jij zei net, voordat we begonnen, zei je: Oh, nu is het uh, hoogteverschil wel erg groot. Ja, inderdaad, ik ben zo'n soort struiswijf van 1,84 meter. <laughs> nou ja, Barbara, omschreef jou al van: uh, Nee, je moet je niet voorstellen bij zo'n. Achternaam dat er een klein donker propje zit. Ik zeg, oh, daar ben ik. En dus zei, oh, sorry. Maar <laughs> ja, ik ben niet zo groot. Een klein donker propje. <laughs> en ik heb donker haar. <laughs> ja. Maar zie jij, <coughs> zie jij jezelf als een klein donker prop? Zal ik het even omschrijven? Nou, um, ik begin met de ogen. Die zijn namelijk uh, een heel klein beetje met uh, een koolpotloodje en wat uh, mascara aangezet. Maar ze twinkelen van zichzelf heel erg beetje donkerblauw of zie, zie ik dat niet goed in dit licht? Ja, ik hoor altijd hele blauwe ogen. Hè. Ja, maar wel een, van een soort mooie donkerte. Dus niet, niet primend ijsblauw, maar mooi nee. donker. Er zit dus ook een warmte in. Uh, een kittige lach tot op heden. <lacht> Kuiltjes ook in de wangen, mooie oorbellen in. Uh, je hebt een uh, volgens mij een koperachtige tint in het haar laten aanbrengen. Want... Ja, het is zelfs chocoladebruin. Ik zeg altijd, dat pas ik aan aan een avocado pavillon. Ja, echt waar. Ja. Ja. Daar <laughs> ja. gaan we het zo meteen natuurlijk over hebben. Want niet alleen het Zaans uh, Museum, maar ook het Verkade paviljoen Dat is daar in 2009 bijgekomen. En dat uh, doet onder meer denken aan chocola. Ja, precies. Ja, maar het is een hele warme kleur. Uh, inderdaad, niet lang van stuk. Ik schat 1,63 meter. Drieëns. Nee, 1,60. Ja, 1 ja een, ik was er 1,62 meter. Ja. Uh, en uh, laten we zeggen, een vol Rubens uh, model. Ja. Mag ik dat dan zeggen? Ja hoor. Ja. Ben je daar zelf blij mee? nee. Nou ja, ik uh, hou van eten. Dus, uh, maar, uh, nou ja. maar het is wel heel mooi geproportioneerd, toch? Nou, of, of zie ik dat verkeerd? Nou, dat... Heel even gaan staan, heel even gaan staan. <laughs> Ja, het is mooi geproportioneerd. <laughs> en mensen kunnen het dan toch wel eventjes via nachtvluchten.fm... maar nu zit ze alweer. Ja, gauw. Onze hesterwandel. <laughs> nee, maar je bent er zelf niet blij mee. Maar het is mooi in lijn, toch? Je hebt een, uh, een zwarte basis aangetrokken... en overheen een mooi, wijd, beetje flodderend uh, bloesje. Dat doe je waarschijnlijk om dat een beetje te verbergen. Maar waarom ben je er niet blij mee dan? Dat het mooi en vol is? Ja... Um omdat de, de maat tegenwoordig veel kleiner is. En steeds smaller wordt, zeg maar. Kan ik je dan troosten met de mededeling... dat ik bijna in geen enkele winkel iets kan vinden wat mij past? Ja, precies. En ook vaak is... op de grote afdelingen terechtkom. Of een broekhaal van een mannenmerk. Extra lang en extra breed. Dus wat dat Ja, heeft iedereen wel iets, denk het denk ik. Het gaat ja. erom wat erin zit. Ja. Nou, en en dat gaat goed, hoor. Dan... Um, dan moet ik zeggen dat wanneer ik de introductie doe over jou... de ene studie, dus het VWO, uh, Zilversmid uh, Smit, uh, de opleiding gevolgd en afgerond. Vervolgens twee universitaire studies. Ik bedoel, de brains. Ja. En ik vind nog steeds de looks hoor, maar goed, ja. dat, dat ben ik dan. Ja. Dus daar gaat het om. En wat, wat nog een, even één laatste ding, want als je zelf daar onzekerheid over hebt over je fysiek, dan, dan voel je dat ook soms binnen je relatie eventueel. O, jouw man vindt jou natuurlijk beeldschoon. Vast, ja. Ja, oh vast. <lacht> nee, tuurlijk. Hij zegt het niet vaak genoeg. Dus <lacht> hij zegt vast. Nee hoor dat. Dat je uh, weet, toch goed. Ja, ja. ja. En twee uh, bloedjes van zoontjes, ja. zes en acht jaar. Ja. In wat voor gezin ben jij zelf geboren? Een um, kunstenaarsgezin, maar... Ja, met, ik heb van. een broertje, zeggen we dan. Hè. Hij is drie jaar jonger. En um, mijn ouders zijn gescheiden toen ik zeven was. En toen uh, kwam er een, uh, een vriend bij mijn moeder wonen. En, um, ja, en, en zo'n gezin. Dus eigenlijk gewoon wel een, uh, weer een vol gezin, zeg maar. Maar wel uh, met een vader in Amsterdam. Ja. Jouw vader verhuisde na de scheiding naar Amsterdam. Ja. Jij hebt maar één jaar in Den Bosch gewoond en je bent toen ook verhuisd. Hè? Dus ja. in eerste instantie verhuisde het hele gezin. Althans, jij was er toen ja. net, je broertje misschien nog niet. Nee, die kwam in Harmelen. Daar hebben we vier jaar gewoond. Dus ja, ik heb vanaf mijn vierde in Schagen gewoond tot mijn achttiende. Dus dat is mijn jeugd in Schagen. Dus ook Noord-Holland. Ja. Wat kun je je nog herinneren? De eerste zeven jaar. Dus toen het gezin nog bestond uit, laten we zeggen, de originele gezinsleden. Ja, niet zoveel. Nee? Nee, nou, niet specifieke uh, dingen. Ik hoor wel eens van vriendinnen van... Uh, ja, toen was jouw vader er. En, uh, of die weet dingen daarvan, dat weet ik niet zo goed meer. Heb, kan jij je voorstellen dat je dat gewoon weggedrukt hebt... omdat je denkt, dat was misschien een mooie tijd... maar daarna is het stuk gegaan? Ja, dat zou kunnen. En dus, dus uh, weg ermee? Ja. Of mijn geheugen is toch niet zo goed? Ik weet het niet. Je moet een goed geheugen hebben... <coughs> wanneer je al die studies zo prachtig afkomt, Ja. Hè? Ja, maar nou, ik, ja, ik heb niet heel veel. Ja, door foto's heb je vaak herinneringen, natuurlijk. En dan denk je dat je het zelf nog goed weet, maar dan zie je het op de foto. Maar we hadden vroeger wel. Nou, dat ik. min of meer. nee. Uh, van vakanties herinner ik me wel dingen. Want mijn opa die was vroeger aannemer in de wegenbouw. en die uh, had uh, bouwketen. Een uh, soort woonwagen, zeg maar. Die had hij in Zeeland neergezet. En mijn vader heeft daar vanaf zijn uh, vakanties gevierd... in Zeeland aan de kust. En dat deden wij ook. Dus die vakanties herinner ik me wel. En dan... Uh, ja, daar waren we... Ik weet niet hoeveel weken... want daar heb je natuurlijk als kind ook geen begrip van. Maar dan waren we zomers in Zeeland. En dan staken we de weg over en het duin over. En dan waren we aan het strand. Dus dat waren fantastische vakanties... En dat was uh, nog behoorlijk primitief, want er was geen gewoon toilet. Dus er was een, uh, een deksel, of een, hoe heet plank met een gat. Dat was het toilet, en daar gingen we dan in kijken met de zaklantaren En uh, ruiken, misschien? Ja, de, de, uh, ik denk dat hij er iets ingooide, want een, uh, ja, ik heb er een chemische geur bij uh, in mijn gedachten. En ik geloof dat dat af en toe dan leeggezogen werd. En dan kwam er een grote vrachtwagen. Ik denk dat ik dat wel eens gezien heb, maar... Ik had er verder niet zulke plastische ideeën bij. Maar wel, en we mochten niet kijken, maar wel dat we gingen kijken met de zaklantaarn. Spannende dus, moment. Ja. En dan zie je dat wc-papier daar beneden fladderen. Ja, en de rest, denk ik, zie je wel. Ja, zo dat, was een groot ja. dat was een grote brei. Ja. Een Heerlijk verhaal van Gerard van Dreven, denk ja. ik. Ja, daar hoorden we in het voorgaande uur een ja. uitgebreid. Uh, ja, idee over althans vanuit Theodor Holman. Um, en, en in zo'n keten, dus. In zo'n soort bouwkeet ja. logeerden jullie dan? Ja, maar het is echt geen bouwkeet. Het was echt meer een woonwagen. En wij noemden het ook altijd de wagens. Er waren er twee. En de ene heette Anna Dina, naar mijn oma. En de ander Marijn, Marijntje, naar mijn opa, maar ook mijn broer. En um, dat wa was ingericht met hele mooie oude meubeltjes. En die zijn ook in de familie verspreid geraakt en... Uh, als we later zo'n uh, kastje tegenkwamen... gingen we ook altijd even ruiken in de la. Van, uh, oh ja, dat ruikt nog naar Zeeland. Totdat die geur natuurlijk helemaal verdwenen was. Maar dat was wel een hele speciale geur. Het is mooi dat hier al bijna weer de conservator boven komt. Hè? De oude spulletjes. Ja. En, uh, en kijken, ruiken. voelen, ruiken. Ja. Ja. Ja, wat, ja. Wat is de eerste geur die jij je eventueel kunt herinneren? Want je zegt net... Nou, tot aan je zevende, daar heb je eigenlijk niet zo heel veel herinneringen aan buiten de vakanties die je nu omschrijft. Maar bijvoorbeeld zo'n geur, zo'n eerste geur, kun je je daar nog iets van herinneren welke dat was? Nou, het is meer als ik geuren terugruik dat ik denk, oh ja, dat is de soep van mijn oma of dat is de keuken bij uh, mijn tante. En dus de, de wagens, dat soort, ja, een beetje ja, soep is geen muffe geur. Maar zo'n laadje was een beetje stoffige muffe geur. Maar wel, wel iets speciaals. Misschien door de boenwas. Of, uh... Ja, de dat... boenwas. De ja, boenwas de boenwas, boenwas is ook zo'n geur. Ja, ja bij, ook bij mijn oma. Ik denk dat anoniem mensen dat bijna niet kunnen terughalen, die geur. Althans, niet, niet zullen herkennen wanneer je nu geboren bent... en over tien jaar, ja, zo ruikt boenwas. Want... Nee. Nee, want de Ikea-meubels ga je niet invrijven. Daar, in daar hoeft helemaal niets. Nee, en, en dat is ook niet nodig uh, met de meubels van... Uh, nou, noem eens wat Sander's meubels, dat. <laughs> ja. de V&D, nee. Nee, de HEMA-meubels. Nee, nee. nee. Op wie lijk jij het meest? Op je vader of op je moeder? Of ben je een mooi mengsel van het genetisch materiaal? Ja, ik denk allebei. Ja? Ja, ik heb foto's gezien dat ik heel erg op mijn oma lijk... van mijn vaders kant. Het uh, onderste gedeelte van mijn gezicht. Zeg maar, mijn bovenlip. En mijn kind. En uh, ik lijk ook weer heel erg op de zus van mijn vader. Ook in doen en laten, zegt mijn moeder altijd. Tante Janni. En uh, ze zeggen ook dat ik sprekend op mijn moeder lijk. Ze zijn allebei niet groot. En uh, ja, ik schijn van beide, Dus toch wel heel veel te hebben. En als we naar het karakter kijken. Wat, wat valt dan het meest op in gelijkenis? Uh, de openheid van mijn vader, denk ik. En de ijver van mijn moeder. Dus het zijn twee hele mooie karaktereigenschappen die je van de beide personen opnoemt en meegekregen hebt. Zijn er ook minder mooie eigenschappen die je misschien hebt meegekregen of zelf in de loop der tijd ontwikkeld? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. Moet ik ook weer even je man bellen? Ja, precies. Uh, nou, die zegt altijd dat ik uh, voordring of als, ik aan het of als hij aan het aanrecht staat, dat ik hem dan uh, opzij duw. En dat heb ik denk ook wel van mijn vader. Klein dus je wilt er en touwtjes in handen hebben. Ja, klein en toch vooraan willen staan. Ja. Ben je ook een control freak? Ja. Ik ben perfectionistisch. Dat dacht ik al. Ja, ja met zo'n opleiding als goudsmiet. Dan moet ja. je dat natuurlijk ook ja. wel zijn. En misschien ga je dat ook wel niet voor niets doen. Maar zo'n soort opleiding kan ik me ook goed voorstellen. Dat de, o, overigens ook met de twee andere opleidingen hoor. Dus, dus uh, kunstgeschiedenis en museologie. Ja, culturele studies. Ja, ik toen, ja, kan ik me ook voorstellen dat, dat je daarin dat ook moet hebben. Maar vooral bij het zilversmeden dat je zeer genuanceerd moet kunnen werken. Maar ook met enorm veel geduld. Ja. En dat, dat is op zich wel een hele mooie eigenschap, toch? Geduld. Tenminste, ik vind dat een mooie eigenschap omdat ik hem zelf helemaal niet heb. Nou ja, nee, dat heb ik wel. Maar dat heb jij, ja. Ja. Soms ook niet hoor. Met de eigen kinderen heb ik minder geduld, maar kan met mensen heel veel geduld hebben. Dat, uh... En uh, ik kan ja, heel precies zijn in dingen. En in hoeverre komt dan het invoelingsvermogen naar boven, wat je moet hebben, omdat je toch op de een of andere manier moet kunnen traceren wat een klant eventueel wil wanneer je iets maakt? Ja, dat heb ik. Uh, ik heb niet zozeer zelf dingen gemaakt uh, voor klanten. Ik heb wel tien maanden stage gelopen bij een Goudsmit... en moest ik dingen maken die hij maakte. En uh, dat was een ontzettend uh, perfectionistische man. Hij is helaas overleden. Maar als ik dan wat uh, gemaakt had, wat gewoon in de winkel kwam en hij bekeek het en hij, be hij uh, bekeek het altijd door een loep. dan zei hij van uh, Bergendal horengeschal en aan de achterkant wonen ook mensen. Want ja, het was natuurlijk nooit zo perfect als hij dat deed, zeker niet als je door een loep kijkt. En uh, ja, hij maakte zulke prachtige dingen. Hij was ook de man die de gouden en zilveren griffels voor de boekenweek maakte. En uh, ja, dat zag er altijd perfect uit. Dus voor hem deed ik het nooit goed genoeg. En ik hoor hem nog altijd als ik iets... Uh, nu ben ik weer aan het smeden, sinds uh, september. Hoor ik hem uh, zeg maar in mijn achterhoofd de uh, Bergendal-Horengeschal uh, roepen. En uh, dus ja, het moest altijd beter, maar ik heb er wel ontzettend veel geleerd. Dat wou ik net vragen, is dat dan juist goed dat iemand je zo kritisch volgt gedurende tien maanden stage? Of word je er juist onzeker van? En denk je voor jezelf, ja, ik zal toch nooit het niveau bereiken wat ik misschien zou willen bereiken? Ja, soms kan je dat denken en de andere keer denk je, ja, nou ja, dat is hij. En, uh, maar ik wil het wel altijd goed doen, inderdaad. Ja. Toch is het wel een mooie eigenschap, vind ik, toch? Streven naar perfectie. Ja, nou, bij sollicitatiegesprekken kan je zeggen: van, uh, Het is lastig voor mezelf. Maar voor anderen is het heel handig. Want je weet van, uh, dat het wel altijd goed afgeleverd wordt. Ik zal nooit half werk doen. Maar je hebt jezelf er natuurlijk wel mee. Ja, het kan je inderdaad goed in de weg zitten, natuurlijk. Ja wandel, Zitten er nog meer dingen jou in de weg? Uh, nu we zo hier aangekomen zijn... bij al reeds 19 minuten over zes... op Radio 1 Nachtvluchten van Max. Dat gaat hard, hè? Nou, dat gaat enorm hard. Ja, en, ja. We, en we zijn nog niet eens door je jeugd heen. Nee. Op je zevende ging je verhuizen. Naar scha nee, je nee, ging je ouders scheiden. Ja, precies. Um, gingen jullie wel veel... Uh, ter afleiding van misschien de ingewikkelde situatie... nieuwe vriend in huis, leuke dingen doen... ging je vaak naar theater of helemaal niet? Ja, um... Ja, naar nou, Freek de Jonge. Maar misschien is dat, iets, dat is niet op mijn zevende. Maar wij gingen wel naar theater. theater. Geen uh, jeugdtheater in het verleden Ja, in Amsterdam met ja. mijn vader. Ja, naar de krakeling. Ja, exact. Ja. Wat grappig. Dus ja. je had wel veel contact met je vader? Op ja hoor, daar gingen we eens in de twee weken naartoe. Ja. Want wat wij namelijk altijd doen, Hester Wandel... dat is dat wij in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek gaan naar een fragment op de radio uitgezonden... precies op jouw geboortedatum. Dat hebben wij ook kunnen vinden. En het is een beetje een theatraal moment geworden. Jij bent geboren op 25 februari 1968. En we laten je even een heel klein stukje horen... van wat toen is uitgezonden. Van het programma Vrij Entree. En dat was een programma met conferences en liedjes door de cabaretier en gastheer Henk Elsink. Dus Hester Wandel, we gaan even terug naar jouw geboortedatum. Het is 25 februari 1968. Kom er maar in en vergeet je portemonnee, het is vrij. Vrij, vrij entree Kom er maar in, neem gerust je moeder mee Het is vrij, vrij, vrij entree De acrobaten hangen al te popelen aan een stok Boven in de nok De hoogelaar stapt het konijnenl in zijn rok Hup et voilà, hup et voilà, oké okay. Het is vrij entree Balletje hier, balletje daar, olé Het is vrij entree de dame met de baard heeft zich nog steeds niet geschoren. De komiek heeft weer een wiet, die moet u horen. Op de weg naar het theater had ik nog even een lelijke aanrijding. Ja, het was nog buiten mijn schuld ook. Al ik was een beetje kwaad. Ik ga mijn auto uit. Ik zeg, mevrouw, wat doet u nou? Zegt ze, wat, mevrouw? Ik ben de barones van Leusden tot Pannenden. Ik zei: ja, dat zegt toch niks? Dan kan u toch wel uitkijken, meneer? Kom er maar, maar in, kom er maar, maar in. Het plusje is voor u privé. Vrij Andre. Ja. Dank u wel, dank u wel. Welkom in de Kopermode. Ja, en nu ik u toch spreek. Ik heb pas nog aan u gedacht. Dat zat zo, er was onlangs een uitzending bij de Varen. Een uitlaat, geloof ik. Dat ging over normaal of abnormaal. Nee, dan, dan moeten we niet uh, verkeerd begrijpen, hoor. Ik bedoel niet uh, dat ik uh, daar bij u aan twijfel. Ik bedoel juist het tegenovergestelde ik twijfel niet. U bent het. Normaal dan, hè? Ja, Henk Elsing dus. En inderdaad uh, een fragment van 25 februari 1968. We horen de cd ook een beetje tikken waar het op aangeleverd was. Um, heel andere humor natuurlijk dan nu, Hester Wandel... Uh, jij zei het al, je ging zelf ook regelmatig naar theater. Bij het begin van dit nummer horen we Henk Elsing zingen... vrij, vrij entree en laat je portemonnee maar thuis. Uh, dat zal waarschijnlijk, uh, anno nu, uh, in de verschillende musea wel anders zijn. Of valt het wel mee, die entreeprijzen? Jij bent conservator en hoofdcollectie uh, bij het Zaans Museum en uh, Verkaderpaviljoen. Hoe zit dat eigenlijk, anno nu? Uh, die zijn uh, soms voor kinderen tot 18 uh, gratis. Maar bijvoorbeeld Spoorwegmuseum is maar tot drie jaar gratis. Maar er is de museumkaart en die beveel ik ook altijd aan. Want uh, je hebt het er zo uit en je kan zo een museum inlopen... en uh, even een kopje koffie drinken, zo deden wij dat vroeger ook. Mijn vader die zei van, oh, we gaan even een kopje koffie drinken in het stedelijk... en dan... Uh, hadden wij toch even wat meegekregen van de kunst. En dat doe ik met mijn eigen kinderen ook. Van, we gaan even vlinders kijken op de schilderijen in het Rijksmuseum... en daarna gaan we weer naar buiten. En niet om ze nou per se absoluut uh, meteen met musea op te voeden... maar ook gewoon omdat het leuk is om naar dingen te kijken. En uh, zij vinden het zelf ook heel leuk. Dus het wordt hen ook weer met de paplepel ja. ingegoten, zoals het bij jou is gebeurd. Jouw moeder is kunstenares, Miep van Riesen. Ja. Wat deed je vader dan? Want je ging met je vader bijvoorbeeld uh, naar het museum in Amsterdam. Wat deed hij? Nou, zij waren beide um, ook activiteitenbegeleider op, in een uh, verzorgingstehuis. Of bejaardentehuis heette dat toen. En uh, zij hadden ook een duobaan, heel uh, vooruitstrevend in die tijd. En um, daarna deed hij dat in Amsterdam ook. En uh, hij heeft ook kunstacademie gedaan, maar hij heeft daar niet, uh, toen niets mee gedaan. En nu is hij wel weer uh, heel erg artistiek bezig, zeg maar. Met fotografie en tekenen. Dus het, het kon ook bijna met jou geen andere kant op... dan de kant van kunstgeschiedenis, museologie? Ja, ik was eigenlijk Frans gaan studeren. En ik had... Uh, of dat wilde ik gaan doen. Ik wilde au pair en ik had de papieren al in huis. En zover als kon ingevuld... En uh, ja, ik heb een keer s'nachts gedroomd dat het niet leuk was. En toen wilde ik het niet meer. Maar anders was ik Frans gaan studeren. Maar misschien dan wel Franse cultuurgeschiedenis of zo. Ja. En wat is het moment geweest dat je, dat je dacht... even los van de droom dat het als au pair in Frankrijk niet leuk wordt... het moment geweest dat je, dat je werkelijk de knoop hebt doorgehakt? Want vervolgens heb je ook uh, de zilversmid uh, ja, opleiding gevolgd. het toch wel toevalligheden geweest. Um, ik was wel altijd al met mijn handen bezig. Ik zat urenlang uh, oorbellen te maken op mijn kamer. Van allerlei materialen dan zilver. En, um, maar... Ja, iedereen zei altijd: Oh, je bent net zo handig als je moeder. Jij moet ook naar de kunstacademie. Maar ik dacht: Ja, dat doe ik niet. Want mijn moeder is echt kunstenaar omdat het moet, zeg maar. Een innerlijke drang. En uh, die voelde ik niet. Maar ik wilde wel creatief bezig zijn. En op een gegeven moment kwam mijn vader met een. Uh, die kende iemand, die was uh, edelsmid in Amsterdam. En die, uh, daar zijn we een keer naartoe gegaan. Toen heeft hij verteld over Schoonhoofd. En toen dacht ik: Ach, dat is ook wel, Dat is leuk. Want. Ik heb ook nog aan de grafische school gedacht. Dat heeft mijn broer uiteindelijk gedaan. Um, <kliek> ja, en toen ben ik naar Schoonhoven gegaan. Dus het zijn vaak van die toevalligheden. En achteraf denk ik, ja, zo heeft het wel moeten lopen. Maar, uh... En hoe is die toevalligheid dan uiteindelijk uh, de kant opgerold van de volgende studie die je hebt gevolgd? Ja. Waardoor je dus nu zit in de positie waarin je zit. Ja, nou, toen... Tien jaar lang al bij het zaansmuseum. Museum, Ja, toch? precies. Ik... Uh... Deed schoonhoven en toen zat ik. Uh, ik liep stage in Amsterdam en toen zat ik uh, acht uur in een keldertje met een sigaarrokende man uh, te smeden. En ik dacht: Ja, dit is het toch niet? Ik zie me dat zelf niet doen of ik zie me niet een eigen zaak beginnen. Daar heb ik het kapitaal niet voor en ja, ook niet zoveel inspiratie van dat moet ik gaan doen. Uh, ik woonde op een studentenflat en uh, ja, daar kwam ik in aanraking met, uh, met mensen die zeiden... Ja, er is ook kunstgeschiedenis, uh, die namen folders mee. En toen dacht ik, ja, ik heb natuurlijk VWO gedaan, ik heb daarna MTS gedaan. Ik wil ook nog wel iets met mijn hoofd. Dus toen ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren. En vanaf het tweede jaar ook museologie. En dat was dan weer ook een praktische studie met uh, tentoonstellingsmaken. <coughs> en uh, uh, ja, meer praktische vakken ook. En toen ging ik stage lopen in een museum, het Amster Amsterdams Historisch Museum, nu Amsterdam Museum. En uh, toen hadden ze gehoord dat ik goudsmede had gedaan, of zilversmede. En toen zeiden ze, wij hebben een collectie juwelen van mevrouw Lopez Suasso. Zou je die willen onderzoeken? En toen ben ik daarop afgestudeerd. En later mocht ik van uh, die uh, collectie een tentoonstelling maken in Museum Willet Holthuizen. En zo ben ik in het museum terechtgekomen. Hoe gaat dat eigenlijk? Een collectie juwelen onderzoeken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kun jij dan de waarde bepalen? Of kun je onderzoeken door wie ze gemaakt zijn? Waar ze vandaan komen? Welke nationaliteit ze hebben? Want misschien zijn er wel internationale stukken bij. Hoe gaat het in zijn werk, zo'n collectie onderzoeken? Nou, het ging meer om de mevrouw zelf. Zij, Haar collectie, uh, met ook meubels en huisraad vormde de aanleiding tot de bouw van het stedelijk museum. En dat kan je gewoon niet voorstellen. Want het is een museum voor moderne kunst. Maar vroeger waren daar stijlkamers. Op de begaande grond waren allemaal kamers ingericht... met uh, uh, betimmeringen uit panden uit Amsterdam. Die werden afgebroken toen de Raadhuisstraat werd doorgebroken. Die, die, die, me, uh, ja, die uh, wandbespanningen van hout en van stof en plafondversieringen en Openhaarden en nou ja alles werd bewaard en daar richtte ze toen het Stedelijk Museum mee in en haar collectie was toen in die kamers te zien maar er was eigenlijk nooit onderzocht wie die vrouw was er was door de eerste conservator van het Stedelijk Museum dat is van Zomeren Brand was er wel uh, onderzoek gedaan naar haar maar hij um, beschreef haar als iemand die niet goed bij haar hoofd was. Want die kocht maar alles wat los en vast zat. En, uh, nou, het werd een beetje afgedaan als uh, huisraad en kitsch, zeg maar. Maar ze gebruikte haar geld en haar meubels wel... om dat stedelijk museum in te richten. En toen ben ik gaan uh, onderzoeken in de literatuur... en in de stukken die er waren in het Amsterdam Museum... Um, hoe dat nou eigenlijk zat met die mevrouw. Was zij nou zo gek? En het verhaal ging ook dat zij de huishoudster was van uh, Augustus Pieter Suasso, Een uh, Joodse uh, uh, rijk man. En uh, nou, ik ben gaan kijken van wat is daarvan waar. En wat bleek in de literatuur dat steeds die van zomere brand werd aangehaald. Dat zij uh, dus gek was. Nou um, was ze niet zo heel gek. Zij had gewoon een doel. Zij wilde een museum inrichten voor... Um, kunstnijverheid zeg maar en uh, kleding. En daarvoor was ze van alles aan het kopen. En uh, ja, het past natuurlijk helemaal niet meer in het stedelijk. Maar ja zo ben ik, uh, uh, dat ben ik allemaal gaan onderzoeken. En het mooie was, er was een uh, kist zeg maar, met allemaal uh, papieren nog van haar. En die van Zomere Brand had dat onderzocht. En na mij nog een conservator. En verder niemand. Had er, niemand had er ooit wat mee gedaan. Maar er zaten dus ook briefjes in van haarzelf. Met de beschrijving van wat ze gekocht had aankoopbonnen van, uh, het, uh, van de aankoop van horloges in Parijs. Want ze reisde heel veel met haar man. Uh, zij leefde van 1816 tot 1890. Dus echt 19e eeuws uh, echtpaar wat reisde in, uh, in Europa. Bezocht wereldtentoonstellingen en kocht daar allerlei gouden juwelen en horloges. Maar, maar in niet allerminst als iemand die, gestoord, niet, die, die zo gestoord is als, als een oude deur. Helemaal niet. Nee, nee, nee. En uh, ja, het is ook heel 19e eeuws. Het uh, hoort echt bij die tijd. En, uh, maar dat zijn ook niet zomaar horloges met een bandje. Het waren horloges in de vorm van een zwaan, bezet met diamanten. En uh, dan klap je iets open en dan zie je een horloge eronder, in de vorm van een bloem. Uh, nou, met een muziekwerkje erin. Echt de prachtigste stukken. En, uh... Wat heb jij uiteindelijk uh, uit die extra briefjes die zij in die. Uh... Uh, kist had liggen, weten op te diepen... wat de andere conservatoren niet hadden opgediept? Um, nou ja, haar doelstelling en wat ze ook had... en waar ze het kocht... dat het, uh, dat het niet allemaal gewoon lukraak gekocht was. Wat uh, grote um, um, twijfel uh, zaaide... was dat ze in één keer een hele collectie opkocht... en dat heette het Broekerhuis. Dat was in Broek en Waterland... Dat was van een oudere dame, die heette Aaltje Vregeres. En die had een woning die ze tentoonstelde. En uh, daar stond ze geloof ik zelf ook in de deur uh, als propere dame, tentoongesteld. En daar kwamen heel veel bezoekers op af. En mevrouw Lopez Wasso dacht, als ik die collectie nou koop... en weet te behouden voor het buitenland, dan kan ik daar mijn museum mee inrichten. En dat wilde ze ook op haar, uh, in haar woonhuis op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. dacht ze van nou daar ga ik mijn museum inrichten. Maar ja, na haar overlijden in 1890 um, was er dus haar geld en haar collectie... was er ook de uh, tentoonstelling voor levende meesters die een plek zocht. En um, toen zijn ze gewoon het stedelijk museum gaan bouwen, niks haar huis. We gaan een nieuw museum bouwen. En dat richten we dan nog wel in met stijlkamers... Maar we hebben een ander doel met haar uh, middelen. En wat ik altijd heel um, bijzonder vind en ook heel jammer... Zij had dus al die horloges en sieraden um, in doosjes. En ze had uh, gewoon in de doosjes waarin je ze koopt. Dus de ene keer was dat van schilpad en de andere keer met satijn bekleed. En had ze, daar had ze een uitgebreid lijstje van gemaakt. Wel een beetje in een knullig handschrift, maar ik kon dat wel heel mooi lezen... In een voedraal en naar nou ja, alles pr prachtig beschreven. En ik dacht, ja, dit is mooi. Want hieraan kan ik zien waar ze het gekocht heeft. Want vaak staat er natuurlijk de naam van de uh, verkoper in. Maar het, zij overleed in 1890. Het Stedelijk Museum ging in 1895 open. En vijf jaar lang moest het de kluis in. Ja, en dat nam waarschijnlijk te veel ruimte in. Dus al die doosjes zijn weggegooid. En uh, dat vind ik nu zo, ja, zo ontzettend jammer. Ook omdat die, die, die voedralen prachtig zijn. Maar ook omdat het zoveel zegt over die collectie. Dus uh, ja, daar, daar, dat heb ik allemaal uh, bekeken. En het was heerlijk om, uh, om, om dat te mogen onderzoeken. Ik word bijna nieuwsgierig, uh, Hester Wandel, hoe jouw eigen huis eruit ziet. Als je dit. Met zoveel warmte omschrijft. Kan ik me ook voorstellen. dat je in je eigen huis. je ook wil omringen. met al die pracht en praal. Ja, nou daar heb ik de financiën niet voor. Nee, wij wonen heel klein. Maar mensen denken altijd. dat het uh, helemaal niet zo klein is. omdat wij het toch heel ruim. weten in te richten. met allemaal foefjes en trucjes. En ik hou. Wat wel voor foefjes en trucjes. Nou, gewoon. Misschien uh... kan ik er nog wat van leren. <laughs> ja, nou, om um, diepe kasten. en uh, uh, naar nou, meer in kasten dan uh, allemaal maar neergezet uh, plankjes bovenin en uh, nou ja mensen denken altijd van Hé, is het zo klein dan geloven ze bijna niet maar ik hou zelf wel erg van doosjes <laughs> en ik heb nu een, een kastje waar ik alle doosjes in gedaan heb want anders ja ligt het overal verspreid maar dat kunnen dus alles allerlei soorten doosjes zijn de uh, dus ook van, van ja sigarenkistjes um, uh, ja, niet prachtige schildpadden. Nee, doosjes, nee, dat is allemaal ik, niet. Nee. Ik vind het ook leuk om dingen te maken. En, uh, ja. en Klein, nog even voor mijn duidelijkheid. Hoeveel vierkante meter hebben we het dan over? 60. Met twee kinderen, 60. Ja, maar dat vind ik ook best wel klein. Met twee kinderen en een man en jij erbij. Ja, en, uh, maar wel in een hele leuke buurt in Amsterdam. En met een leuke school. En ja, ik vind de buurt ook heel belangrijk. En... Uh, ik denk altijd van, ja, dit zijn woningen uit de jaren 20, 30, plan, plan uh, Berlagen. Daar woonden ze ook met uh, kinderen. Tien? Met, met, ja, tien met, ja, weet ik niet. Maar in ieder geval gezinnen met kinderen. Ja. Ah. Ik geloof dat ik op 48 vierkante meter zit en daar woonde voorheen mijn benedenbuurvrouw. En die had ook een aantal kinderen, dus die zaten daar inderdaad met z'n zes of zo. Ja. ja, om ons heen woont iedereen alleen. Maar wij wonen er met z'n viertjes. Nou, dan is het fijn dat je niet zo lang bent. Kijk, dat is nog eens praktisch en die praktische opmerking die komt van Hester Wandel op Radio 1 bij Nachtvluchten van Omroep Max. Het is zes minuten over half zeven. Oh. Ja, dat is inderdaad heel prettig dat je dan. Uh, ja. um, even terug naar um, naar het onderzoek dat heb je vervolgens uh, afgerond. Maar dan komt er een moment waarop je dus het zij op zoek gaat of het in de schoot geworpen krijgt naar die plek. Het bij het Saans Museum. Ja. Nou, inderdaad in de schoot geworpen krijgt. Ik werkte aan een ander project in het Amsterdam Museum. En ik sprak iemand die, was, die woonde in de buurt. En die uh, was aan het verhuizen. En dat was ik ook. En met allemaal dingen tegelijk bezig. En waren allebei zo moe. En toen zei ze van... Ja, ik werk bij het Saans Museum. Dat zijn we aan het oprichten. Maar wij kunnen wel iemand gebruiken. En het was in de tijd dat ik allemaal baantjes had. Ik had er soms wel vijf tegelijk. Want ik denk alles aannemen als het... Uh, met tentoonstellingen maken te maken heeft. En zo kwam ik bij het Zaans Museum in, uh, in maart uh, 1998. En in september ging het museum open. Er kwam een heel nieuw gebouw. En toen heb ik me bezig gehouden met het regelen van de bruiklenen. Want uh, er was wel een collectie, maar er moest nog heel veel bij. En uh, mee helpen inrichten. Echt uh, een museum in oprichting, hartstikke spannend. Zelfs op de dag van de opening waren we om zeven uur morgens nog bezig. En toen gingen wij naar bed en uh, ondertussen kwam uh, Albert Heijn het museum openen. Dus ja, daar ontdekte ik wel dat tentoonstelling maken en uh, inrichten, dat ik dat ontzettend leuk vond. En dat vond ik ook zo'n mooie combi van mijn twee studies. Het praktische van het edelsmede en het theoretische van de um, kunstgeschiedenis. Uh, ja, dat komt heel mooi samen in een museum, vind ik. Heb je dan, dan nu ook het gevoel dat het eigenlijk ook... omdat je echt aan de wieg gestaan hebt van dat Zaans Museum... dat het ook een beetje van jou is? <laughs> ja. Ja, ik voel me er wel uh, heel erg thuis. En uh, Ik weet wel met een paar nog van hoe het in 1998 was. Of, er zit zoveel informatie in, inderdaad in mijn hoofd. Van, uh, want het was een museum in oprichting. Gekomen uit een oudheidkamer. En uh, nu werd het toch een professioneel museum. Dus uh, ik uh, weet er wel heel veel van, inderdaad. Dus, ja. uh, er, er, komt er een moment waarop je dingen uit je hoofd moet uh, deleten omdat het te vol raakt? Nou, het zou wel eens prettig zijn. Zo, ik, zo opgeruimd als Kun je ik thuis dat ben. Kan je uh, dat niet? Deleten uit je hoofd nee, of alles wil... erin zitten. Ik uh, heb wel heel veel details in mijn hoofd. Uh. Van dingen, ja. Is dat, is dat omdat je control freak bent? Dus dat je die, die details opneemt en niet meer loslaat? Want nou ja, omdat je het overzicht ook nog wel gaat weer een vervolg goed. krijgt. Dat is het, dat is soms het nadeel uh, in dit werk: dat je nooit iets echt afrondt. Zeker, kijk, een tentoonstelling is op een gegeven moment klaar. Maar als je ook over de collectie gaat, ja, dat is nooit echt afgerond. Want je hebt bijvoorbeeld een bruikleen, en die gaat ooit weer een keer terug. Dus je kan niet zeggen van nou, het is nu een huis. Vergeten de rest? Nee, als er iets mee gebeurt of als je er iets mee wil, moet je toch ook altijd weer terug naar de eigenaar. Maar het lijkt mij ook dat het in beweging moet blijven ja. ook. Omdat je op een bepaalde manier de bezoekers ook weer extra uh, wil kittelen door iets nieuws of iets ja, anders zeker. of een wonderlijke invalshoek ja. hanteren. Nee, en daarom doen we ook nog steeds onderzoek naar de collectie en dat is ook nooit afgelopen. Sommige mensen denken als het in de computer zit, dan is het klaar. Maar je kan elke keer weer nieuwe invalshoeken uh, bedenken. Bij één object kan je honderd verhalen vertellen. En ja, dat wil ik ook verzamelen. Want je kan uh, één object uh, in, in tien tentoonstellingen kwijt... met steeds een ander verhaal. En dat vind ik ook het leuke ervan. En hoe autonoom ben jij dan in de beslissingname hierover? Je bent hoofdcollectie en conservator. Heb je dan ook de volledige autoriteit... om daar zelf je eigen lijn helemaal in uit te stippelen? Of moet je dat wel in een soort teamverband doen? Ja, in een uh, managementteam met de directeur. En, uh, maar voor het onderzoek van de collectie ben ik uh, behoorlijk autonoom. Maar we, we verzinnen met z'n allen wel wat voor tentoonstellingen we gaan doen. En als je dan projectleider bent, dan bepaal je wel een groot deel van de inhoud daarvan. Dus je wil eigenlijk ook niks uit het hoofd wegschuiven. Want hoe meer erin zit, hoe meer je kunt gebruiken voor die diverse invalshoeken die eventueel... Ja. Aangewend moeten worden om fris en aantrekkelijk te blijven. Ja. Vond ik overigens opmerkelijk, Hester Wandel uh, van het zaans Museum, dus inderdaad. Ik kijk even naar de medewerkers van het zaans Museum en Verkade Paviljoen. Louter en alleen dames lijkt wel. Ja, <laughs> dat is de Museum Wereld. Tirol, Eveline Kroon, Yvonne Zwart. Elsneeft, Hester Wandel, Brechtje, Van Asperen. En ja, die is commandeer. alweer naar een ander museum. Oh, Brechtje is alweer. Oh, die staat hier nog vermeld. Elle van Veen, Maaike Linsen, Eva Rijs, Daantje van der Weijer, Karin Borst, Annie de Boer, Farida, Gusjenova. Nova. Zenova. Ja, die zit in het Zaar Peter. je moet toe. Ja, nee, het, hey, is, het ongelofelijk. is En de technische dienst zijn mannen. Ja, het is heel. Uh, er zeggen die mannen, mannen zitten lekker daar. <laughs> ja. Ja. Nee, maar maar heb er je zou wel eens een toe... man bij ja. mogen. Ja, nee, Ik dat... zou toch af en toe het gevoel krijgen... dat zegt tenminste Barbara Albert, onze co-pilot... er is niet voldoende testosteron hier op de werkvloer. Zoiets dergelijks ja. is, is, is de uitdrukking. Ja, daar heeft ook wel eens iemand bij ons een tentoonstelling gemaakt... die zei, er moet een man bij. Ja, ja. Dus die heeft zich nu weer aangediend om weer een tentoonstelling te maken. Want dan zorgt hij er zelf wel voor. Wat, wat, is, er dan, wat is er dan inhoudelijk wat er, wat er eventueel aan toegevoegd wordt... juist omdat die man daar dan een rol in gaat spelen... Nou, dat is denk ik niet inhoudelijk qua verhalen, nee, maar... Wat wel? Um, um, ja, gewoon de sfeer. Het is wel een damesbedrijf. Ik doe ook af en toe de deur dicht, omdat er zo ontzettend gekwekt wordt. Um, <laughs> maar nou, het, het is niet een, een roddelbedrijf, het is niet een slangenkuil of zo, maar... Um, Nee, maar het dus dus de toevoeging goed. van de man heeft inhoudelijk of volgens de invalshoeken of puur kwalitatief van hetgeen je te bieden hebben in het museum niet zoveel invloed, maar gaat het meer om de sfeer, zeg je? Ja, dat het gewoon goed is als er ook mannen zijn. En we doen ook wel ons best door met uh, vacatures, maar er zijn gewoon niet zoveel mannen in de museumwereld. Dat wou ik net zeggen, waarom is het zo'n vrouwenwereld, die museumwereld, want dat is het eerste. Ja, ja dat wat wat je zegt. kunstgeschiedenis dat, uh, ook en dat was opmerken. eigenlijk wij uh, in Schoonhoven ook. Terwijl toch de, de, goud, de meeste goudsmeden zijn weer mannen. En de directeuren zijn ook toch, van musea zijn toch ook uh, veel vrouwen. Uh, mannen <laughs> zijn wel wat vrouwen, gelukkig. Ja, het is kennelijk toch um, niet mannelijk om kunstgeschiedenis te studeren. Er zijn denk ik ook wel heel veel nichten in die wereld. Want die hebben meer smaak. Ja. ja tenminste, dat is een soort oordeel <laughs> ja. wat er over geveld wordt vaak. Ja, <laughs> ja. Goed, um, we gaan het even hebben, Hester Wandel, over uh, een aantal initiatieven die er uh, in het Zaans Museum genomen worden. Want jij hebt zelf bijvoorbeeld aangegeven waar je het onder meer over wilde hebben. En dat is natuurlijk altijd leuk wanneer we dan de conservator en hoofdcollectie uh, zelf hier s ochtends tussen zes en zeven op bezoek hebben. En daarna wil ik het ook even over een heel bijzonder kunstwerk hebben, hetgeen door jouw moeder gemaakt is. Ja. Maar daar moeten we even tijd voor vrijmaken. En ik kijk even naar Barbara Elbert. Uh, herinner mij er even aan dat ik niet uh, tot zeven uh, uur... Uh, het alleen maar over het Zaansmuseum heb, maar ook even over je moeder. Ja. Um, wat ik een heel uh, een bijzonder iets vond... dat was de migratie naar de Zaanstreek en de films van Janne Dekker... over drie generaties uh, immigranten naar de Zaanstreek. Turkse gastarbeiders. Ja, dat, dat, dat, daar moet je even wat over vertellen. Jij vond dat zelf ook een van je... Uh, bijzondere projecten heb ik begrepen, want je gaf het zelf aan als gespreksonderwerp. Ja. ja, in 2002 hebben we een tentoonstelling gemaakt die heette Zaankanters Bestaan Niet. Om aan te geven dat, uh, dat er van uh, heinde en ver uh, mensen naar de Zaanstreek kwamen. Er zijn ook mensen die echt uh, generaties lang wel uit de Zaanstreek komen... Maar juist in de jaren zestig zijn er heel veel uh, gastarbeiders gekomen. Hoe vonden de zaankanters dat zelf? De zaankanters bestaan niet. Want ik kan ja, me herinneren was, dat Maxima ook eens een keer een soort opmerking heeft geplaatst. Ja, nou, er was eentje, dat was een vrijwilliger bij ons, die zei... Uh, dat klopt niet, want mijn moeder en mijn vader en grootouders... ik zeg, nou, dan ben jij de echte laatste zaankanter. En uh, nee, dat, de, we, we hebben geen kritiek daarop gekregen mm. verder... Um, we hebben, er is ook een boek gemaakt over migratie. En dat is ook in vroeger eeuwen. Maar in de tentoonstelling hebben we toen de nadruk gelegd op de gastarbeid. Omdat er eerst... Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel fabrieken in de Zaanstreek en ook geweest. Uh, we kennen ze allemaal in Nederland. Uh, Bruin, zilverkade, hille, uh, Heelco, zeepfabriek. Um, Lassie, duifvis, machinefabriek, duifvis. Nou, noem het maar op. En uh, na de oorlog was er natuurlijk uh, de nieuwe welvaart. En er moest gewoon veel meer geproduceerd worden. Gewoon de we... arbeidsetels ook daar. Ja, en we redden het niet uh, met de Zaankanters zelf. Nou, van... voor vakade haalden ze natuurlijk de meisjes uit Amsterdam. En um, je had ook nog de artillerie-inrichtingen in uh, Zaanstad, Zaandam. Um, die haalden eerst de mensen uit Delft. Later uit Friesland en uh, Groningen en Drenthe. Maar dat was ook niet genoeg. Dus toen gingen ze naar Spanje en Portugal. En uiteindelijk ook naar Kaapverdië, Marokko, Turkije. Er haalden ze met, uh, met, met open armen werden die gastarbeiders ontvangen. Um, wij hebben toen een tentoonstelling gemaakt die daarover ging. Van waarom kwam men? Um, wat ging men doen? Hoe woonde men daar? En um, we hebben toen heel veel mensen geïnterviewd van allerlei um, uh, komaf. En um, ook dus drie films gemaakt met Jana Dekker. En de, de eerste generatie die lieten we zien door één man. Dat was een Turkse man die uh, kwam om te werken. En de tweede generatie, dat was een Marokkaanse vrouw. Die meekwam met haar ouders naar de Zaanstreek. En de derde generatie, dat was een Kaapverdiaans kind. Wat gewoon in de Zaanstreek geboren was. En wij vroegen hen onder andere van uh, hoe was het om hier te komen? En uh, wat nam je mee? Dat, dat vroegen we ook voor de tentoonstelling. Want we vroegen naar objecten. Wat nam u mee naar, uh, toen u hier naartoe kwam? En wat zou u mee terugnemen, al, mocht u naar, uh, naar uh, teruggaan, zeg maar? Dat was wel grappig, want een Surinaamse man zei... nou, de Volkskrant, want die kan ik niet meer zonder... en uh, het op tijd komen, dat zou ik ook mee terugnemen naar Suriname. Dus dat, waren hele... dat was dan geen object, dat was wel weer lastig. Maar dat uh, gaf hele mooie verhalen. En die films, dat was ook heel bijzonder om te doen... En um, dat is nu tien jaar geleden, en het is dit jaar 400 jaar Nederland-Turkije. En ik vroeg me al af hoe zou het met die meneer zijn die we tien jaar geleden hebben geïnterviewd. Dus um, toen, we wilden een project doen daarmee, en ik heb hem weer gevonden via Facebook. En Heerlijk, haar, hè? Door ja. die communicatiemiddelen, dus ja, nu ja. zijn dochter. En uh, laatst was er in het Zaantheater een festival dat heette Istanbul aan de Zaan. Twee jaar geleden was dat ook met uh, Turkse muziek, Turkse hapjes, uh, theater. En nou, van allerlei dingen. En uh, meneer Euseulemes en ik traden ook op in het theater. Want ik uh, vertelde uh, over de eerste gastarbeiders en ik liet foto's zien. Daarna lieten we de film zien en hij vertelde over zijn leven tien jaar uh, geleden en nu... Ja, en dat was heel emotioneel. Hij werd er zelf ook heel emotioneel van. Want hij ja, vertelde tien jaar geleden wat zijn droom was. En hij keek nu terug op wat er ook van gekomen was. En uh, hij was ook heel blij dat we dit deden. Omdat dat verhaal gewoon verteld moet blijven worden. Die mannen die kwamen hier echt uh, omdat wij ze wilden hebben. En we betaalden ze. En uh, ze hoefden geen uh, Nederlands te leren, want ze moesten gewoon werken. En daar worden ze nu op afgerekend. Dus... Um, ze woonden soms in pensions waar ze de bedden van elkaar warm hielden. Omdat de een in de nachtdienst en de ander in de dagdienst zat. Dus ja, dat wilden we gewoon. Dat verhaal moet denk ik verteld blijven worden. Dat moet het zeker. En het is ook zo mooi dat um, een museum, dus het Saansmuseum Museum in dit geval, eigenlijk zich zo breed uitwaaiert en allerlei andere activiteiten ook... Uh, ontplooit. Dat vind ik er goed aan. Niet ja. alleen maar het stoffig mensen ergens uh, naartoe lokken. Uh, ik, ik zeg het even een <lacht> beetje balinerend. Nee, maar het, het lijkt veel rijker geworden... dan, dan uh, een aantal decennia geleden... waarbij toch elk kind gedacht moet hebben... oh nee, we gaan toch niet <lacht> naar een museum. Begrijp je? Ja. Ja. Uh, we hebben nog maar uh, acht minuten. En ik wil nog twee onderwerpen aansnijden. Namelijk ook het project wat jullie nu gaan starten... Uh, met de... Uh, Gehandicapte mensen die zich gaan laten inspireren door onder meer datgene wat ze in het Saans Museum kunnen ja, zien, dat is Amerpoort, een uh, instelling voor mensen met een beperking. Zo heet dat tegenwoordig. Oh, heb ik het weer verkeerd gezegd? Nou, nee, maar dat... wie ik allemaal beledigd heb. <laughs> nee. En uh, zij hebben in Amersfoort het Janspakhuis, en dat is zijn ateliers waar kunstenaars met een beperking, dus. Um, kunst maken en zij maken elk jaar de Amerpoort Kunstagenda met hun eigen werk. En om het jaar maken ze een tentoonstelling met een museum. En dit jaar zijn wij aan de beurt. En ze inspireren zich dus op onze collectie en schilderijen die wij dus heel lang al kennen worden nu door hen um, nagemaakt. Of nou en het is zo leuk. We zijn uh, twee weken geleden even wezen kijken van uh, hoe staat het ervoor? Wat hebben ze gedaan met onze? Uh, Werken. En dat moet vast een hele bijzondere collectie gaan opleveren. Ja, dat het kan is niet heel anders. erg leuk, zo vrolijk. En we hebben ook besloten om het in het museum zelf door de opstelling heen te tonen. We hebben ook nog andere ruimtes waar, want ze maken zoveel, dus enorme productie, waar het ook te zien zal zijn. Maar een heel bekend schilderij, uh, onze, uh, onze trots is uh, Stiersvreedheid. Dat gaat al over... Ja, die gaat. Dat heb ik mij laten vertellen. Die gaat met zijn. Uh noem ik dat gewij, nee, een horens, op een echtpaar af. En dan ja, boort hij zich daarin en dan ineens komt de baby ja, ze eruit. Ze zeggen dat het de eerste keizersnee uh, ter wereld is. Die vrouw die wordt inderdaad op de horens van de stier genomen... en uh, dan wordt haar kind dus ter wereld gebracht. Die blijft nog negen maanden leven. En op dat schilderij, waar ook, wat ook in een kerk te zien is... Um, zie je dus uh, heel veel taferelen. En dat wordt nu weer verbeeld door die kunstenaars... En de een doet dat letterlijk. Dus je ziet eigenlijk precies dat schilderij afgebeeld. En de ander die vertaalt dat naar uh, een olifant. Of uh, die vrouw met al die rokken is opeens een meisje in een bikini geworden. Omdat die jongen die zich, uh, die houdt erg van vrouwen. Dus die schildert zoveel mogelijk vrouwen. En dan heel uh, bevallig met een bikini in de lucht zwevend. En ja, het is allemaal heel vrolijk van kleur. En je leert ook weer heel goed kijken naar je eigen werk. Want zij zien dingen waar jij gewoon langs loopt. Ze zien details en vergroten dat uit. Dus dat is ja. heel spannend. Je leert natuurlijk heel veel van andermans manier van kijken. Ja. Dat wordt verbeeld. En daar kun jij weer ja. van leren om misschien weer eens... met een hele frisse blik op je eigen werk ja. te, uh, een blik te werpen. Ja, precies. Ja. Um, er gaat een hoop gebeuren in het Zaans Museum. Ik heb ook begrepen dat jullie genomineerd zijn... voor de European Museum of the Year Award 2012. Ja. Die wordt op 19 mei 2012 uitgereikt. Ik geloof in Portugal. Ja, ja. Dus mijn dat directeur gaat Heel naar spannend toe. natuurlijk, ja, want ja, het is zeker. een nominatie. Ja. Um, jij viert je tienjarig jubileum, Hester Handel, ja. <laughs> bij het Zaans uh, Museum. En dan nog heel even, want het is inmiddels zeven minuten voor zeven geworden... op Radio in Benachtvluchten van Max. Jouw moeder heeft een uh, heel bijzonder kunstwerk gemaakt. Miep van Riesen. En daar wilde je eigenlijk wel even wat over kwijt. Het gaat over de watersnoodramp in Zeeland in ja, 1953... 53. Uh, we hebben, nog maar heel kort... maar ik vind het wel mooi om het toch nog even aan te stippen... en daarmee dit mooie ja. gesprek af te ronden. Um, wij hebben ook familie verloren in uh, de watersnoodramp in 1953. En um, het was in uh, 2003, 50 jaar geleden. En toen dacht mijn moeder van... daar moet ik iets mee doen. Zij werkt met, uh, op doek, met garens. Maakt ze structuren van uh, draad. En um, zij heeft toen... Alle 1836 slachtoffers van de watersnoodramp. En dat is niet alleen Zeeland, ook in Texel en Petten. Uh, heeft zij uh, de namen van weergegeven op dit kunstwerk. Dat begint dan met uh, de familienaam en dan de, de, de hele, het hele gezin. Uh, met de geboortejaar erbij. En die zijn dus achter elkaar. Het zijn vijf panelen van 240 bij 150 hoog. Ja, je moet het echt zien op de site, want het is best moeilijk te omschrijven. Volgens mij moet je het live gaan zien. Ja, het is prachtig, want ze doet dat met uh, zijdegaren. Dus in elk licht is het weer anders, want dat weer schijnt. Maar als ondergrond is zijn de Zeeuwse eilanden geschilderd. Dus je ziet die namen in groenen en blauwe, maar je ziet ook Zeeland. En uh, het laatste slachtoffer, dat is nog niet zo heel lang geleden ontdekt. Dat is dus nummer 1836, het was een jongetje wat in die nacht geboren en overleden is, die staat er zelfs ook op. Want heel lang waren het 1835 slachtoffers. En het is, uh, ze heeft er vijf jaar over gedaan. En in, uh, in 2008 was het af. Het heeft ook in Zeeland gehangen, in, uh, in een museum en in een galerie. En het roept ook heel veel emoties op. Er kwamen toen ook mensen met krantenstukjes en foto's van... ja, dat is mijn zusje... En ja, ik, ik zie mijn, mijn eigen familienaam er ook op staan. Dat is natuurlijk ook uh, bijzonder. Want, want de familie van jouw vader is die woonde daarbij in Zeeland omgekomen. En een deel woonde in, um, in Arnhem of bij Arnhem. En die kwamen voor een weekendje naar uh, Zeeland. En ja, en toen is er weer een heel gezin uh, omgekomen. En jij zegt net, het is moeilijk te omschrijven. Je zou even op de site moeten kijken. Maar waar is het dan nu? Bijvoorbeeld heeft het een definitieve plek gevonden? Nee, nee. Dat zou nog heel mooi zijn als het ergens in Zeeland zou kunnen hangen. Bij deze een oproep hier op Radio 1... dat inderdaad er een vaste plek gezocht wordt in Zeeland... waar dat uh, gewoon 24 uur per dag, 365 dagen per week tentoongesteld kan worden. Ja, het heeft al in het Watersnoodmuseum gehangen. Ja, daar zou het eigenlijk gewoon sowieso moeten hangen ja. en blijven hangen. Hester Wandel, ik heb hier een doosje vol geluk. En dat is uit handgeschept papier met kleine bloemblaadjes erin. Daar zaten voorheen ruim 200 rolletjes papier in. Maar er zijn jou al veel gasten voorgegaan. En hopelijk volgen er ook nog veel hierna. Dus daar zitten er nog maar vier in. En jij mag op goed geluk met het pincet er eentje uithalen. En dan staat daar een spreuk op. En dat is een geluksspreuk. In de tussentijd. Ze gaat er eentje uitgooien. En die doet ze er terug in. En dan. Ja. Voor, voor, voor een zilversmid? Ja. Het, uh... Oh ja, ik zei dat ik ging afkondigen. Want nachtvluchten van Max is inderdaad voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 3 maart. En ik was in het laatste uur in gesprek met uh, Hester Wandel. Conservator en hoofdcollectie van het Zaans Museum en het Verkade Paviljoen. Vragen en opmerkingen die kunt u aan ons kwijt via nachtvluchten.fm. En u vindt daar ook de links van onze gasten en natuurlijk de link van het Zaans uh, Museum. En ook nog de prijsvraag waarmee u het boek Tegen Draads van Harry Timmerman kunt winnen. Volgende week is uh, te gast uh, hier bij uh, de themamaand getiteld Radio Reis streeksgewijs. De fotograaf en presentator bij de Limburgse zender L1, Guy van Ginsven. De techniek hier was in handen van Anne Bakema, redactie en regie Barbara Albert. Straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Samenstelling en presentatie was in handen van Nora Romanesco. En dan is aan jou het laatste woord, Hester Wandel, met jouw spreuk. Geef jezelf over aan je doel, met moed en durf, met hart en ziel. Ja, met hart en ziel, dat doe je al. Moed en durf volgens mij ook wel. Ja hoor. Ja ik, ja, ik vind heel het heel mooi. Ja, het is ik, mooi, hè? Ja. Past hij goed bij je? Ja. ja. Ik dank je heel hartelijk voor het mooie gesprek. Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het ook heel erg leuk. En aan alle luisteraars een heel goed weekend toegewenst. En natuurlijk op naar het Zaans Museum. Er is veel te doen, geloof ik, hè, de maand ja. maart ook. Ja, we hebben want... allemaal workshops en uh, nieuwe tentoonstelling. En we gaan uh, straks verbouwen, want we gaan uh, weer uh, herinrichten. We hebben al geld binnen, een half miljoen. En... Dat is niet mis, dat komt volgens mij van de postcode loterij. Ja, Bank Giro. Ja, je zit Ja, zoiets ergens. Bank Giro, ja. klopt. Ja. Ja. ja. Goed, de site staat op. Uh, nee, de link staat op onze site: nachtvluchten.fm. Heel graag tot volgende week. Dag. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?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 Dit is Radio 1.